9 uur, Mariel Hageman met het NOS Journaal. In het centrum van Leeuwarden woedt een grote uitslaande brand... in zeker vijf historische panden aan de kelders. De brand begon in een kledingwinkel... en sloeg over naar naastgelegen winkels en appartementen daarboven. Waarschijnlijk staat ook het geboortehuis van spionnen Matahari Mata in brand. Een klein aantal mensen heeft rook ingeademd. Het is nog onduidelijk of er binnen slachtoffers zijn... Volgens de politie is er instortingsgevaar. Drie straten in de omgeving zijn ontruimd. Tientallen bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Er is veel rookontwikkeling, maar het is nog niet bekend... of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Er is nog steeds gevaar dat de brand zich verder uitbreidt. Twee Turkse piloten die in Libanon waren ontvoerd... door groepen die aan Hezbollah zijn verbonden, zijn weer vrij... Het was een gecompliceerde driehoeksruil die uiteindelijk Hezbollah, de Turken en de Syrische opstandelingen goed uitkwam. De Turks piloten zijn geruild tegen elf Libanese Hezbollah-strijders die gevangen werden gehouden door Syrische rebellen. Verder zijn nog vrouwen van de Syrische rebellen vrijgelaten door het regime van president Assad. In Rome is een betoging tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Italiaanse regering en tegen de werkloosheid uitgelopen op rellen... Honderden betogers gooiden vuilnisbakken om voor het ministerie van Economische Zaken en staken de inhoud in brand. De oproerpolitie joeg de relschoppers weg bij het ministerie. Zeker elf mensen zijn aangehouden. In de eredivisie heeft Feyenoord met 2-2 gelijk gespeeld bij Goethe Eagles. In Deventer maakte de thuisclub kort voor het einde de gelijkmaker. Rode JC heeft na twee nederlagen en drie maal een gelijk spel eindelijk weer een wedstrijd gewonnen.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 ANWB verkeersinformatie, nog één file op de A58. Vlissingen richting Bergen-op-Zoom staat tussen arnhem en Henkensand 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op vliegwinkel.nl Weet jij hoeveel Nederlanders extra vitamine D nodig hebben? 50.000. Nee. 200.000? Nee.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 nogmaals goedenavond. We beginnen dit uur precies hetzelfde als het vorige uur. Kunnen ze daar nou niet even wachten, ja, ja, ik heb het nog gebeld met het Nijhuis. Wacht dan een minuutje, maar nee. Maar wat een mooi doelpunt hebben we hier voorgeschoteld gekregen. Het overzicht van Van der Gun was perfect. Hij geeft de bal eh, met een klein paasje aan. Toornstraan. die ramt de bal in het kruis, in het doel. En eh, zo leidt FC Utrecht volkomen verdiend met 2-1 tegen NAC Breda. De topper, Twente Ajax. Bas tegen 0-0 na een kleine 20 minuten. Twente is de ploeg die je wat beter indruk maakt. Wat meer balbezit heeft. Wat meer op de helft van de tegenstander te vinden is ook. Maar tot de conclusie gekomen is dat dat eigenlijk nog niet één echte kans heeft opgeleverd. En daar gaat het volgens mij toch om. En dan Heerenveen-Vitesse Henk Kok. Gelijk opgaande wedstrijd. Nog geen doelpunten. Bijna 20 minuten gevoetbald. Eén goede mogelijkheid voor Heerenveen. Balverlies bij uh, Vitesse. En meteen werd Vin Bokersold aangespeeld. En prachtig zoals ik. Cassier op het verkeerde been zet. Maar de dat werd gekeerd door uh, Piet Veldhuizen. 0 tegen 0. Dejax de maker van de goal. Op uh, wie zoveel kritiek is geweest in de eerste weken van dit seizoen. Maar dat zal toch normaal gesproken met dit soort treffers en dit soort wedstrijden wel even tot het verleden behoren. Er gaat een aantal vooraf die eigenlijk begint met een schitterend wippertje. Naar een korte combinatie tussen Koppers en Tadic. Tadic van de linkerkant zet de bal voor. Daar wil Castanjos al de bal binnenleiden, Maar daar zit Dentville nog net tussen. En dan komt de bal via Promes aan de andere kant terug. En daar staat Dentville gewoon te slapen. En uh, staat staat hier meter eigenlijk aan de verkeerde kant Castanjos te dekken of liever niet te dekken. En die kan van heel dit bij de bal zo achter zullen tikken. En zo is het 1-0 voor Twente tegen Ajax. de Videsse, Henk Kok. 22 minuten voetbal, De één kans voor de Heerenveen. En een prachtige vrije schop van Piazon van uh, Vitesse. Die na twee wedstrijden. Er waren al twee wedstrijden gespeeld in deze competitie. En toen kwam uh, Piazon. Het is een goede voetbal. Hij heeft ook al drie doelpunten gemaakt. Maar deze vrije schop werd prachtig gekeerd door uh, Noordveld. Vrije schop trouwens voor Vitesse. Dat is op de eigen speelhelft. Halverwege de heilige speelhelft. En die vrije schop wordt dan uh, afgeschoven naar de Kasia. Kasia weer in de breedte. Nou ja, die man is nog maar net weer opgestaan. Die jan uh, Nadi van der Rijden. Die denkt bij zichzelf: waarom krijg je nou die bal van jou, uh, Kassia? En die speelt hem dan ook onmiddellijk terug naar Cascia. Dan even de combinatie tussen Kashia en Leerdam. Weinig is Vitesse opgeschoten. Leerdam nog op de eigen speelhelft Helft kiest voor een lange bal. Die is bedoeld voor Pierson, maar die komt niet bij Pierson, Komt ook niet bij Havenaar. En dan kan Heerenveen de bal overnemen. Dan speelt Othiekpaar, speelt hem even terug naar het Noordveld. Het is absoluut nog geen spektakelstuk, want ik kan alleen maar twee momenten eigenlijk even noemen die, ja, die buitengewoon interessant waren. Er was de kans van Finn Bogelson en die mooie schop van Pierson En daarmee hebben we het wel gehad. Het speelt zich voornamelijk af tussen de bij de strafschopgebieden. Ja, en dat is wat minder interessant. Ik zou wel meer actie op de goal willen zien. Vitesse probeert het. Herenveen probeert het ook wel. Maar vooralsnog blijven de verdedigingen van beide elftalen goed de overheid. Leerdam haalt hem even om. Vijftien meter over de middenlijn bij Herenveen uh, bij En dan krijgt uh, van Liesveld krijgt Vitesse weer de vrije schop mee. En dan wordt die vrije schop die wordt, uh, vrij snel uh, genomen. Die wordt afgespeeld uh, naar de linkerkant uh, van het veld. Naar uh, Van Aanholt. Bij Herenveen heb je Van Anhold, Maar bij Vitesse Van Aanholt. En dan gaat die uh, bal, die moet Volgezet worden. Vlammend schot in de handen. Klemvast. Dat was dat schot van Adso. Klemvast in de handen van Noordveld. Hele kleine man die geneest daar op het middenveld bij Vitesse. Maar hij heeft wel een krachtig en fel schot in de benen. Maar het schot werd gekeerd door het Noordveld. Komt dus wat meer actie in deze wedstrijd. En Vitesse is echt niet benauwd om aan te vallen. Proberen een goed positiespel te spelen. En dat lukt over het algemeen ook wel. Maar Heerenveen heeft na die eerste zwakke vijf minuten wat meer greep op de wedstrijd gekregen. Nu misschien. De bal in de voeten van Vin Bogelson. Maar de Finn Bogelson is die bal weer kwijt ...van jan Ari van der Heijden. En dan gaat via Atsu gaat Vitesse bouwen naar een aanval. Die bal ik zou afgespeeld worden kunnen naar de linkerkant. Maar de vlag van de grensrechter gaat omhoog. Pierson stond buiten spel. Wegkans voor Vitesse. Bijna 25 minuten gevoetbald. 0-0. Utrecht staat voor tegen Nak. en die houdt kan. Hij staat er nog steeds met 2-1. En uh, dat is uh, verdiend. Het blijft natuurlijk wel spannend. Met zo'n kleine marge. Zeker als uh, Timmy de Rijk achterin staat bij FC Utrecht. hij nu ook weer een, uh, een uh, kopduel verliest aan. Invaller Periccia. Periccia die komt niet langs een tegenstander van de Marel. En dat doet van de Marel knap. Periccia dacht dat hij de bal had. En klijt nu langs uh, van de Marel die een kleine voetbeweging in huis had. Uh, Periccia gekomen voor uh, Danny Verbeek de doelpunt te maken. En nu is uh, FC Utrecht weg. Met van de Gun ook gewisseld. Van Velsen eruit. Molengari en Molenga kiest positie. Als toren staat de bal bij de tweede paal. Bij de ridder legt. Maar de ridder staat buiten spel. Wordt nu ook voor gevloten. En uh, zo gaat deze mogelijkheid voorbij. Twee wissels dus. Waardoor het spel uh, misschien wel een stuk leuker kan worden. Want Periccia is een man die vorige week de winnende scoorde. Voor NAC tegen RKC. En dat, uh, daar waren ze heel blij. Of twee weken geleden is dat alweer. Daar waren ze heel blij mee. Met balbezit nu weer voor NAC Breda. Dat moet wat laten zien. Heeft uh, nog weinig kunnen laten zien in de tweede helft. Nog geen kans of mogelijkheid gehad. En ook nu uh, gaat het in één keer voorbij, omdat de rechtsbackseptor over de bal niet onder controle kreeg. De bal gaat wel via een Utrecht been over de zijlijn. En dus mag Nac Breda gaan gooien. Gaat Jan Wouters weer even rustig op zijn stoeltje zitten. Maar geheel gerust zal hij er niet op zijn. Want na precies 70 minuten spelen, dus nog 20 minuten te gaan, staat Utrecht slechts met 2-1 voor tegen Nac Breda. Twente had maar één kans nodig. Bas Vigler. Ja, en die ging erin. 1-0. Twente Ajax na nu 26 minuten. De voorsprong van Twente is zeker niet onterecht. Maar het was wel de eerste de kans die Twente, de eerste serieuze mogelijkheid die Twente kreeg in deze wedstrijd. Van heel dichtbij door Castanjos binnengetikt Na naar zeer goed werk eigenlijk van Promes aan de rechterkant. Die een al afgeslagen aanval toch weer nieuw leven in Blies. En op die manier naar toch een wat slapende dance wil. Ik moet dat er toch weer bij zeggen. Castanjos in de gelegenheid stelde om van heel dichtbij de 1-0 achter Silis te tikken. Ajax heeft net daarvoor eigenlijk nog wel een aardige schietkans gehad. Die door de Jong, die ik bijzonder ongelukkig vind, heel veel ballen springen van zijn voeten. Deze schoot hij vanaf een meter of 15 huizen hoog over het doel van Twente na een aardige Amsterdamse aanval. Nu is Twente bezig met een goede aanval. Rosales met een gelukje, maar dan ook met heel wat wijsheid. Krijgt de bal nog mee aan de rechterkant van het veld. Maar ziet dan uiteindelijk de achterlijn sneller dan hem lief is naderen. En komt dan tot de conclusie als hij er eigenlijk naar, met de sliding nog onder de bal gaat dat die achterlijn en de bal de achterlijn al gepasseerd is. Zodat er gewoon de doeltrap gaat volgen voor Ajax en dat deze aanval voor Twente voorbij is. Ajax heeft nou ja, twee, drie keer op het doel van Twente geschoten. Dat is eigenlijk continu gebeurd na fouten op het middenveld van Twente. Zodat, eh, zoals Tadis het zo even mocht doen trouwens na fout van Veldman. Die zich wel heel makkelijk liet aftroeven. Maar Tadis schoot in de zijnet. Twee minuten na de openingsgoal van Castaños. Nu is Ajax aan de bal via Denswil. Die ook nog niet heel zeker lijkt in het begin van deze wedstrijd. Terug naar Blind. Blind. Oei jongen, wat wacht je daar lang. Totdat Egan bijna op zijn voet komt staan. Dan pas gaat de bal terug naar Silles. Hij kon nog geen kant meer op. Maar het leek alsof de trainer had gezegd zoveel mogelijk naar voren spelen. En dat hij echt tot het laatste moment wachtte om dat nog te kunnen doen. Maar dat lukte dus niet. Nu via Denswil opnieuw stift de bal. Het strafgebied van Twente binnen, maar de bal is te ver. Met een hoge boog in de handen van Marsman buiten het bereik van Sistelsson. Buiten het bereik van Fischer en De Jong die daar nog bij kwamen. En zo heeft Marsman de bal weer uitgerold naar Bjelland. Die zich ook al een keer schuldig maakte aan een foutje. En ook al een keer een uh, tegenaanval van Ajax inluiden. Een paar minuten geleden. Dat uh, ging ook maar net goed eigenlijk na een schot van Fischer. Nu Sigtason naar Twent's balverlies op het middenveld. Sigtason halverwege de helft van Twente. Aan de rechterkant Andersson aangespeeld. Die heeft net te veel tijd nodig. En er is geen ruimte bovendien met twee tegenstanders in zijn rug. Om die bal onder controle te krijgen. Die bal rolt dan over de zijlijn en levert Ajax een ingooi op. Maar nu komen ze daar tot de conclusie dat er eigenlijk niemand vrij staat. Twente heeft alle manschappen nu gehergroepeerd terug op de eigen helft. Dan moet de bal terug naar Van Rijn. Dan maar eens ineens voorzetten. Is dat slim? Nee, want die bal komt in de handen van Marsman. De enige die daar in de buurt stond benen was Serrero. En dan mag je van Serrero veel zeggen. Maar het is niet de beste kopper op het veld. Het is niet de grootste ook. Dat heeft kortom niet zo heel veel zin. Twente heeft uitgerold. Via Marsman komt de bal naar een driehoekje weer bij de keeper terug. En dan kiest hij nou eerst voor de rechterzijde te hebben gekozen. En nu voor de linkerkant, waar Bjelland wat medes kan maken. Siem Sim de Jong moet dan nu naartoe. Bjelland levert de bal op het middenveld in bij Egan weer laat hij zomaar zich van de bal zetten. Dat gebeurt hem toch te vaak. Dat gebeurt hem te vaak. Opnieuw een mogelijkheid van Ajax om eruit te komen. Twente heeft nu, omdat de aanval van Ajax eigenlijk meer in de breedte dan in de diepte gaat, de ruimte en de tijd om weer mensen achter de bal te krijgen. Zodat er van een counter eigenlijk al geen sprake meer is, maar gewoon van balbezit voor Ajax. Maar Ekan doet het dus twee keer in deze wedstrijd in het eerste half uur. En ik vertelde al eerder die, dat de balverlies in die wedstrijd tegen PSV was dodelijk. Dat had eigenlijk vanavond ook al kunnen gebeuren. Maar het loopt dus tot twee keer toe voor hem en voor Twente goed af. Balbezit voor Ajax. Veldman, Tenswil. De twee jonge centrale verdedigers. Blind, ook niet de oudste. Ik vertelde al, oudjes hebben we niet op het veld. De oudste bij Ajax, Siem de Jong, 24. De oudste bij Twente, Bengtson, 27. Fischer is 19, met een aardig dribbeltje nu. Twee man kwijt en dan komt Serrero zich ermee bemoeien. Moet de aanval van Ajax via de rechterkant nieuw leven worden ingeblazen via Van Rijn, die probeert hem voor te zetten. Daar staan er wat van Twente in de weg. Die bal komt nog wel voor de voeten van Andersen, die dicht bij de zijlijn staat. De bal alleen maar kan terugleggen op Van Rijn. Van Rijn-Serrero, een korte combinatie, maar omdat Twente nu alle mensen achter de bal heeft. Is het daar zo ongelooflijk druk, dat Ajax maar één kant op kan. Of eh, snel naar voren, of zoals in dit geval niet snel. Dan moet het automatisch naar achteren en ligt de bal weer aan de voeten van de Sillissen. Na een half uur. Ajax moet komen. Maar Ajax vindt voorlopig nog geen gaatjes in die Twente-defensie. Twente staat voor met 1-0 door de goal van Castaños. De meeste goals dit seizoen vielen in het Abelensa-stadion. Maar vanavond nog niet. Henk Kok. Nee, het is nog 0 tegen 0. En uh, Vitesse gaat nu een aanval opzetten. Maar die paas op. Uh, Atsoe is uh, niet goed. Heerenveen drukt op de doelen van Piet Veldhuizen. En eigenlijk heeft Heerenveen in deze wedstrijd... tot dusver de beste mogelijkheden gehad. Finn Bogason heeft tot dusverre... en dat is een tijdbestek van 30 minuten... heeft hij Piet Veldhuizen drie keer op de proef gesteld. En iedere keer was Piet Veldhuizen hem nog de baas. Maar het centrale duo van der Heiden en Kashia, dat is niet de baas over uh, Finn Bogason. Finn Bogason is een buitengewoon slimme speler. Hij kiest een positie binnen ja, tussen die twee centrale verdedigers in. Of hij laat zich terugvallen naar het middenveld. Nu wordt hij ook weer aangespeeld. Bogensom. Hij heeft hem afgelegd. Gaat de bal naar Siak. En Siak probeert even te kaatsen op Vin Bogensom. Dat kaatsje mislukte. Anders zou hij zo kunnen doorlopen in het 16 meter gebied van Van Het was alleen dat het kaatsje mislukte van Siak op Vin Bogensom. Maar verder was er geen verdediger meer te bekennen. Deze aanval die loopt spaak van Heerenveen. Het gaat nu via Cassier. Kachia heeft hem afgespeeld naar de Lange bal is dat geen buitenspel. Nee, het is geen buitenspel. Daar gaat Pierson op lopen. Maar de bal die gaat over de doellijn. Simpele doelschop voor Herenveen voor Noordveld. Echt grote kansen heeft Vitesse nog niet gehad. Behalve dan, dat is geen echte kans natuurlijk. Dat is een mogelijkheid. Die vrije schop van Pierson en Herenveen heeft de kansen wel gehad. De aanval wordt opgezet door Kruiswijk. Kruiswijk kan lopen. De bal, geen druk van Vitesse op de bal nu. Gaat die bal naar Dijks. Nee, zal waarschijnlijk terugspelen naar Noordveld. Van er wordt even in de problemen gebracht. Door uh, Prupper uh, Kruiswijk. Kruiswijk heeft hem nog wel, maar speelt hem nu veiligheidshalve toch maar terug naar Noordveld. Had hij ook eerder kunnen doen, maar hij wilde Proppen nog even op het verkeerde been zetten... om die aanval meer gestalte te geven. Het is mislukt. Bal nu op het middenveld werd afgespeeld naar de rechterkant naar van Anhol, de verdediger van Heerenveen. Die had hem even onder zijn schoen door, heeft hem afgespeeld naar Van den Berg. Gaat hij weer naar de rechterkant, dan afgespeeld naar Kruiswijk. Goeie openingen, nu naar de linkerkant, naar Dijks, de verdediger. Maar Dijks speelt weer terug naar Kruiswijk. En er staat bijna alles op de helft van Vitesse en moet Kruiswijk... Kiezen voor de bal. Weer in de voeten van Vin Bogensom. Hoe is dat toch iedere keer mogelijk? Hij laat zich terugvallen in de spits. En die krijgt die bal dan gewoon weer in de voeten. En dan is Van der Heijden nergens te bekennen. Althans, hij staat op te grote afstand van Vin Bogensom. De aanval gaat door. Over de rechterkant van het veld wordt nu even uh, teruggespeeld. Kan de Roon daarbij? Daar kan de, de Roon bij. Dan pakt Van der Berg die, pakt die bal weer op. En zo gaat die bal van voet tot voet in deze fase van de wedstrijd bij Heerenveen. En dan gaat Kashir waarschijnlijk een overtreding maken. Nee, geen overtreding. En dan heeft Felioufies van Vitesse de bal voor de over die speelt hem eigenlijk. Een speelhelfspeeltje speeltje minder breedte naar Ibarra. Ibarra probeert Dijks weg te spelen. Gaat lopen met die bal. Dijks wel aan de binnenkant. Komt Ibarra er langs. Die komt er niet langs. En met een sliding speelt Dijks die bal over de zijlijn. En gaat Vitesse op een meter of 15, 20 van de vlag gaan ze ingooien. Dat is heel snel gebeurd. Die bal is al afgespeeld. Gaat weer terug. Helemaal weer terug moet hij gespeeld worden. Hij gaat terug naar de Kachia. En zo is deze aanval. Vitesse is door weer te niet gedaan. We hebben te weinig spectaculaire momenten tot dusver. in de deze wedstrijd beste kansen. Vind tot drie keer toe. Niet gescoord. 0-0. Trent Ajax 1-0. Bastigler flink buitje in het uh, stadion nu. Waar Twente een aanval van Ajax onderbreekt. Boylussen is weg. En dan uh, ligt het voor Twente wel even wat ruimte. Als Tadic met horten en stoten, vallen en opstaan probeert langs blind te komen. Maar blind uiteindelijk de situatie. Hein? Zijn tegenstander de basis. Ajax balbezet heeft via Sim de Jong. Die ogenblikkelijk probeert met de diepe diepebal Sifterson te bereiken. Dat lukt niet. Welkom Fischer nog bij de bal. Die is eventjes langs zijn tegenstander Rosales. Maar eventjes blijkt toch niet definitief. Want als Rosales zijn been uitsteekt is de bal plotseling toch weer van hem. En kan Twente dat in de voorbije minuten toch een beetje onder druk is gekomen van Ajax weer eens naar voren. Twente de naar mijn smaak ook een beetje te veel achteruit. Nu wel vooruit met veel mensen. En dan zouden geschoten kunnen worden ook. Als Emicilio dat tenminste wil, maar dat doet hij niet. Het is uh, promis trouwens. Dat duurt allemaal net te lang. Zo wordt hij uiteindelijk van de bal gelopen. En net als Twente dan denkt met vier, vijf mensen weer eens naar voren te kunnen lopen. Leidt het bal verliezen, kan Ajax komen. En ontstaan er ineens na 25 minuten bij nog altijd die 1-0 voorsprong voor Twente. Wat gaten op het veld waar Fischer dan van wil profiteren door vanaf 25 meter te schieten. Dat begrijp ik dan niet. Want daar lag toch de ruimte om te combineren. Maar schieten wil hij graag. Want dit is al de derde poging. Twente neemt over. Twente naar voren met grote stappen. Ebesilio. Die uh, mag wel heel ver komen nu. Bal mee naar Castanjos. Castanjos 2-0. Nee. Sillessen kan er nog net het lichaam voor gooien. Om erger te voorkomen. En dat was dan de kans voor Twente. De tweede grote kans in deze wedstrijd. Opnieuw dus voor Castaños. De eerste ging erin. De tweede niet. Omdat uh, Sillessen de situatie de baas is. En nu met zijn hand omhoog staat. Niet om de scheidsrechter aan te geven dat er iets met hem aan de hand is. Maar wel met de aanvaller. Castanjos is geblesseerd geraakt bij de poging zo even. Waarschijnlijk echt tot op het uiterste het been gestrekt om nog bij die bal te komen. En misschien iets overstrekt, dat zou maar zo kunnen. feit is dat hij wel weer staat en dat hij wel weer loopt. Maar dat hij vloedelijk even een klein tikje is aangeslagen. Sillessen sleept Ajax er 10 minuten voor rust doorheen met een prima redding. Met de rechterhand voorkomt dat Castanjo's 2-0 maakt. Kunnen we even luisteren of Utrecht nog steeds voorstaat. Andy staat het met 2-1. En de tweede helft is een stuk minder dan de eerste helft. Er eh, gebeurt eigenlijk weinig. Maar de laatste 10 minuten zijn ingegaan. En dat betekent dat wil Nac Breda nog iets uit deze wedstrijd halen. Dan moet het in die laatste 10 minuten gaan gebeuren. 2-1 achter. Met balbezit voor uh, Ayoub. De, de man die uh, zo goed speelde in de eerste helft. En ook het uh, eerste doelpunt maakte. Maar in de tweede helft een beetje droog is gevallen. Takagi heeft de bal gepaast. En Takagi is een invaller. Speelt de bal naar Mortensen. De, hier komt de stand Twente Ajax op het scorebord. Nou, mag duidelijk zijn. Dat men dat niet erg vindt. Dat Ajax achter staat. Want uh, dat is natuurlijk de grote uh, uh, tegenpol van FC Utrecht. Met Molenga in balbezit. Molenga moet hem breed geven. Doet dat nog niet. Nu dan wel. Van de Marel. Bal breed. Takaki. Nee, geen doelpunt. Die had er wel ingemogen. En ook de rebound gaat er niet in. Nou, nou, nou. Molenga had daar uh, ook nog de mogelijkheid in de rebound. Maar Takaki was de man met de grote kans. Die uh, staat nu weer klaar om de bal te krijgen. Als de bal voor het doel komt. En Van der Gundebal heeft bij de achter. Maar Van der Gun kan geen medespeler in eerste instantie bereiken. En in tweede instantie wel. En dan gaat die medestander ondersteboven. Komt er al voor het doel. Takagi. Takagi nog altijd. Brengt de bal voor. En daar is Mulenga Met 3-1. Ja, ik weet niet wat ze Benak-Breda stonden te doen. Maar ze staan te kijken hoe Van der Gun en Takagi en iedereen die bal zomaar in het doelgebied kan oppikken. En dan ook nog voorgeven. En dan is het 3-1 door eenvaller Jacob Molenga En is de wedstrijd gespeeld. Doet Utrecht zich eindelijk niet tekort. Want scoort het hele belangrijke derde doelpunt. Utrecht leidt met nog een minuutje of te gaan met 3-1 tegen nak Breda. Twente Ajax, was tigelijk. Pasta doet het weer, of doet het nog. Kies uw favoriet, want de blessure viel uiteindelijk wel mee. Het is 1-0 voor Twente door zijn goal. Nu acht minuten voor rust. Ajax met het hele elftal op de helft van de tegenstander nu. De keeper uiteraard uitgezonderd. En Twente wel letterlijk met het hele elftal terug. Zoals Twente het zich de laatste minuten toch vind ik... dat heb ik eerder gezegd, wel wat meer laat gebeuren... Want als je telkens maar een stapje naar achter doet in plaats van naar voren. Dan komen de problemen vroeg of laat vanzelf. Nou heeft Ajax eigenlijk vanaf het moment dat Castanjo's 1-0 maakte. In de 23 e minuut geen serieuze kans meer gehad. Maar wel meer balbezit. Zodat er altijd wel dreiging voelbaar is op die Twentse helft. Denswil, Veldman. In de middencirkel, bal breed. Denswil kijkt en zoekt. Wie vindt hij dan uiteindelijk Fischer die de bal maar eens komt halen. Maar kan terugspelen alleen op zijn landgenoot Boilersen. Serrero dan die helemaal aan de linkerkant is uitgekomen. Kan ook alleen maar terugkaatsen. Dan gaat de bal weer terug en dan zijn we eigenlijk weer terug bij af. Dan gaat de bal weer van Dentwil naar Veldman. En mag Veldman het uitzoeken. Van Rijn dan maar eens probeert de andere kant. Een korte combinatie. Nu, zoals we dat zo even zagen met Serrero en Fischer. Nu precies hetzelfde aan de andere kant met Van Rijn en de Jong. Ook geen uitweg gevonden. Weer terug. Weer de centrale verdedigers. Wat had Kruijf er ook weer precies over gezegd? Dens wil, bal achter zijn stand bij langs. Castaños zet druk. Bal binnen doorgestoken naar Blind. Nu moet er dus ruimte komen als Boyles er ook komt. Twente Harmonica nu nog verder terug. De bal komt voor het doel. Wordt weggekopt, vallend op Jelland. Uitverdedigd door. Uh... Die is dat promest die dan de rest doet. Maar er staat van Twente niemand meer. Zodat de bal opnieuw pro is voor Ajax. Maar een misverstand dan tussen Veldman en aanvallers. Maar Veldman had verwacht dat er mensen in de richting van het trafselgebied zouden lopen. Hij was blijkbaar de enige die dat dacht. Dat dacht de rest dat niet. En zo komt die bal gewoon in het bezit van Twente terug. Zeven minuutjes nog in de eerste helft. Twente-Ajax 1-0. En die houdt dan... Wat een prachtig doelpunt van FC Utrecht. 4-1. Een aanval. Ik mag het wel eerlijk zeggen. Uit het boekje. Zo mooi. Zoals Van de Gun aan de basis stond. En het tikken overstapjes. Weer binnen tikken. Doortikken. En dan komt de bal uiteindelijk bij Toornstraat terecht. Die zijn tweede maakt van deze wedstrijd. En de 4-1 voor FC Utrecht. En dat doet eigenlijk een beetje recht aan het spel van FC Utrecht. Dat veel en veel beter is dan nacht Breda. En terecht met 4-1 voor voorstaat. Doelpuntenmaker van de vierde. Jens. Toornstra. En dan uh, gaan we nog kijken bij Hildeveen-Vitesse uh, Henkok. 0-0. We hebben 39 minuten gevoetbald. De uh, Herenveen is wat gevaarlijk. Het heeft wat meer dreiging. Met name via Finn Bogelsom. Maar die krijgt ook weinig ballen van de zijkanten. En Vitesse af en toe gevaarlijk. Maar dat moet er vooral komen uit spelervattingen. Die vrije schop van de Piazon. Die heb ik al gemeld. Maar af en toe ook hoekskoppen. En uit een van die hoekskoppen kon Cascia zojuist inkoppen. Maar die bal die was niet hard genoeg. En Noordvolk kon hem heel simpel oppakken. Dat is ongeveer het beeld van die wedstrijd. Het is niet, niet buitengewoon aantrekkelijk. Ik kan niet zeggen dat het een slechte wedstrijd is. Maar het is ook niet spectaculair. De bal is over de. De zijlijn gegaan. Leerdam kon die bal niet meer binnenhouden. En dan gaat de Heerenveen, dat is nogal bij gespeeld, of gaat de Heerenveen gaat, gaat ingooien. Die Atsu is een totaal andere speler dan Theo Jansen. Atsu speelde op de nummer 10 positie, maar het is een zeer bedrijvige, handige voetballer. Klein kereltje, zich op niet groter dan met een lengte van 1,70 meter. Uit Ghana afkomstig. Heeft ook voor Ghana gespeeld tegen Egypte. Waarschijnlijk gaat Ghana ook wel naar de wereldkampioenschappen toe. Van Ghana heeft met 6-1 gewonnen van Egypte, dus dat zal de volgende keer ook wel gebeuren in de return. En als start Ghana. Uh, ook gewoon op het, uh, bij, de, bij de wereldkampioenschappen. Atsoe dus. Er zijn vrij nog weinig opgeschoten. Heerenveen gaat weer ingooien. Nog op eigen speelhelft. Gaat gebeuren. Uh, Door Dijks gaat dat gebeuren. Die probeert uh, van de parren te bereiken. Dat lukt eenvoudig niet. Bal blijft dan een beetje hangen aan de uh, zijkant. En gaat Heerenveen nu ingooien? Nee, Vitesse mag ingooien. Die bal die was al over de zijlijn. Even stond we uh, pruppen te aarzelen, Maar het is toch gewoon een ingooien voor, uh, voor Vitesse. Vijf à tien meter over de middenlijn of wordt die ingooi toch gegeven aan uh, Heerenveen? Jawel, aan uh, Heerenveen Even een protest van Marco Verbassem. Finn Bogenzon nu op eigen speelhelft. Dat is typisch het spel van Finn Bogenzon. Die biedt zich overal en voortdurend aan. En dan wordt hij een gevolg, wordt hij eenvoudig niet overgenomen. En dan kan hij soms heel vrij de bal aannemen. Even inspelen, bijvoorbeeld op Sieg, dan weer diepte zoeken. Dat doet Finn Bogenson dom. En dan wacht hij natuurlijk op Typaas. Dat is twee, drie keer gebeurd in deze wedstrijd. Maar als scherpschutter heeft hij nog niet kunnen profiteren. Van aanhol nu voor Vitesse. Speelt de bal terug naar Van der Heijden. Van der Heijden dan in de breedte? Nee, niet in de breedte breed. Hij schreef naar Prupper. Precies in de middencirkel. Dan naar de buitenkant. Daar staat de Ibarra klaar. Ibarra is in elk geval dijkswijd. Kiest meteen voor een hoge voorzet. Naar de linkerkant van het veld. Piasson probeert die bal nog uh, terug te koppen. Maar ik denk dat die bal in eerste instantie toch wel bedoeld was voor de lange havenaar. Maar havenaar kon helemaal niet uh, bij de bal. Die bal die zeilde naar Piasson. Piasson kon er zelf helemaal niks mee. Kopte hem terug. Maar er was helemaal niemand van Vitesse te bekennen. En zo gaan we naar de 42e minuut. Maar Andy eerst. Ja, mooie doelpunten weer hoor. En nu eentje van Breda het is 4-2 geworden. Een schitterende vrije trap van die invaller Hadouier. Dat hij kan voetballen en heel veel techniek in huis heeft. Dat wisten we al. Maar deze vrije trap vanaf een mededeling op 25. Schiet hij onberispelijk achter Robin Ruiter. Het is too little too late. Want er staat nu 4-2 in het voordeel van FC Utrecht. Hoe lang hebben we nog in de eerste helft bij Twente Ajax? Bas Tichler? Drie minuten. 1-0 de voorsprong voor Twente. Goal Castanjos uit minuut 23. Blind aan de bal voor Ajax. Met een goede opening naar de linkerkant van het veld. Waar Fischer... Die ook nog niet al te gelukkig is geweest tot nu toe. Nu met een aardige voorzet komt. Die wordt uh, op het doel gekoopt ook. Is dat Serrero nota bene? Van wie ik al eerder zei, dat is niet de beste kop en niet de grootste op het veld. Maar dit is een vrij krachtige kopbal. Maar hij gaat over. We gaan weer naar Andy. Leutert. Nee, Henk. Wat een schitterend, wat een schitterend doelpunt van Finn Bogelson. De voorzitter die komt vanaf de linkerkant, die komt van, van La Parra. En dan staat hij op de rand van de vijf meter. Hè. En wat is deze man toch ontzettend scherp. Hij speelde met de buitenkant van zijn rechtervoet. Ligt hem gewoon in de verste hoek neer. Piet Veldhuizen volkomen kansloos. En zo heeft Finn, bon, Finn Bogelson, Alfred Finn Bogelson ook het record gebroken van Alves. Van nu heeft hij u een wedstrijden en heeft hij elf doelpunten gemaakt. En nou, Alves, de fameuze topschutter van Heerenveen uit het verleden. weet u nog wel, die wedstrijd van Heerenveen tegen Heerenkles... die 9-0 wedstrijd, dat Alves zeven keer scoorde in die ene wedstrijd. Nou, Finn Bogelsom heeft het record gebroken in negen wedstrijden. Nu elf doelpunten van Finn Bogelsom. Het was een vierde kans in de wedstrijd. Ik heb het eerder gezegd, dat verdedigingsduo, dat centrale verdedigingsduo... heeft onvoldoende grip op Finn Bogelsom. Hij heeft ervan geprofiteerd. Als u tijd heeft vanavond absoluut kijken... van het is zo'n bekeken doelpunt, zo'n uitgekookt... Doelpunt op je voorzet van Laparra Met de buitenkant van de schoen tikt hij hem in de verste hoek. Prachtig, schitterend, heel mooi. Een topscorer, die miste eigenlijk al jaren Bas. Ja, dat is uh, wel een beetje het verhaal. Want uh, als je moeizaam scoort en eigenlijk niet iemand hebt... waarvan je weet dat hij de 25 maakt... dan loop je vaak een beetje achter de feiten aan. Dat is ook misschien vandaag wel een keer zo. Hoewel je ook kan zeggen dat Ajax gewoon te weinig creëert tot nu toe. Twente leidt met 1-0. Nog een minuut over van de eerste helft. Siem de Jong, dat is er dan wel een... Die een goal kan maken, probeert nu eigenlijk denk ik vanaf de Tent de voorzet te geven, maar die bal is te scherp, komt in de handen van Marsman. Dat mag je dan ook niet echt een schot op doel noemen van de aanvoerder. Twente is de laatste 10-15 minuten een beetje de rust kwijtgeraakt, die het in het begin van de wedstrijd wel had. Waardoor het vrij makkelijk in balbezit kwam en vooral aan de bal bleef. Dat is er toch wat uitgegaan, zodat Ajax in de laatste 10-15 minuten echt makkelijker op de helft van Twente terecht is gekomen. Op nu leidt Twente weer balverlies. Paasje naar voren komt niet bij Sichtersom aan, dan neemt Twente weer over via Bieland. We hebben Schreuder, de assistent. Maar iedereen weet dat uh, Jans eigenlijk chef lege is. En dat Schreuder de lakens uitdeelt bij Twente. Ja, maar noemen zoals het is. Zodat uh, Schreuder ook de aanwijzingen gaf langs de kant. Dat het allemaal wat hem betreft wel wat rustiger mocht bij Twente. En wat vaste. En dat uh, lijkt Twente zich nu in de oren te hebben geknoopt. Want in de slotminuut wordt vooral de bal rustig in de ploeg gehouden. Zelfs nu helemaal terug naar de keeper. En dan maar weer rustig breed. Komt een minuutje extra tijd bij. Die gaat nu in. Als Castanjo de bal verlengt naar Talits. Dat is dan wel harde gedaan trouwens. Talits uh, draait dan weg bij Van Rijn. Houdt even in. Wacht op steun. Ziet uh, binnen door Egan komen. Egan krijgt de bal. Denswill moet mee verdedigen. Denswill met die lange benen is eerder bij de bal dan Egan. Maar moet hem wel over de achterlijn trappen. Zodat in de extra tijd van deze eerste helft Twente nog een hoekschop krijgt. Hoekschoppenverhouding 3-0 in het voordeel van Twente. Nogmaals, dat heb je allemaal niet zo heel veel aan. Tenzij ze er allemaal in vliegen natuurlijk. Maar Twente staat met 1-0 voor door de goal van Castanjos. Van minuut 23. En eh, krijgt dus nu hoekschop 3 te nemen. Dat betekent dat we weer de drukte zien. We hebben al een aantal keer gezien dat het wat bijna ruzieachtig is bij de eerste paal. Daar staan nu echt 6-7 mensen. In een soort kluitje. Die waaieren dan het ene Als de hoekschop komt, die bal komt indraaien, Oei, oei, oei. Bijna gaat hij er in één keer in. De corner van wie is dat vanaf de andere kant Promes, denk ik, geweest. Die uh, bijna binnenslaat, maar Siddense krijgt er nog een vuist tegen. En zo vliegt die bal er aan de andere kant weer uit. Dat zijn levensgevaarlijke corners. Waarbij je als keeper echt onwaarschijnlijk alert moet zijn om te voorkomen. Terwijl je natuurlijk ook nog gehinderd wordt door tegenstanders. Want in dit geval is Bjelland nog aanwezig om de keeper nog te hinderen. Ook om die bal uit je doel te ranselen. Het is het laatste moment geweest van de eerste helft. Twente leidt met 1-0. Vanaf het moment dat Twente scoorde heeft Ajax geprobeerd de wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar is eigenlijk nauwelijks tot kansen geweest. Zoals de conclusie eigenlijk sowieso is. Weinig kansen gezien in deze wedstrijd. Twente was in ieder geval wel zeer zuinig op de mogelijkheden die het kreeg. Want Castanjo scoorde als enige. En Veen wordt nog gevoetbald. Henk Kok. Nee, niet meer. Van ja. Ik zie het uit dat Bliesveld op zo'n fluitje blaast. We hebben 45 minuten voetbal. tegen is rust. Ik moet eerlijk zeggen dat de voorsprong van Veen wel verdiend heeft. Is, ze hebben de beste kans gehad in de wedstrijd. Finn Bogerson, is de vierde kans. Op meestelijke wijze achter de Piet Veldhuizen getikt. 1-0 voor Veen in de wedstrijd tegen de Vitesse. En die houtkamp zag zes goals vanavond. Nou, dat is toch niet gek. Nee hoor, daar doe ik het altijd wel voor. Het staat 4-2 in het voordeel dus van FC Utrecht. En FC Utrecht gaat verdiend winnen. Dat werd nog even spannend. Want wat kansen ze... van nou Breda in de slotfase. Waarom kwam dat niet eerder, zou je zeggen, in zo'n wedstrijd? Kwakman die de bal net niet in doel kreeg. Dan was het echt nog spannend geworden. Maar nu zitten we in de extra tijd. En kan er dus eigenlijk weinig meer fout gaan voor het team van Jan Bouters. Ayoub 1-0. Verbeek toen 1-1. na een blunder van Timothy de Rijk. 2-1 Toornstra. 3-1 Molenga, 4-1 Toornstra. Die uitgeroepen werd tot man of the match. Ja, als je twee doelpunten maakt, dan ben je dat dan meestal. En het werd nog 4-2 door een mooie vrije trap van Hadouir Toornstra. Probeert de bal onder controle te krijgen. Gelukt niet. En dan is het de rover die de bal meeneemt en hem ook meekrijgt bal naar voren speelt. Eigenlijk in een blinde poging om een van zijn spitsen te bereiken. Uh, Poepom bijvoorbeeld, die weinig heeft kunnen doen in deze wedstrijd. Eén of twee halve kansen heeft gekregen. Maar daar is het bij gebleven voor Nac Breda. En dan gaat uh, FC Utrecht voor de elfde keer niet verliezen in een thuiswedstrijd op rij. En dat is knap. En uh, gaat het uh, naast Nac Breda komen op de ranglijst. Want uh, ze stonden drie puntjes achter. En uh, staan nu uh, dus gelijk met deze overwinning. Nog even balbezit voor Hadouier. Die nog een gele de kaart kreeg van scheidsdat de Nijhuis aan de hier nog altijd. Bij de tweede paal uh, wordt er gezwaaid door Pediccia. Pediccia mooi op de borst. En dan binnenschiet nee. Hij schiet de bal tegen. Keeper Robin Ruiter aan. En het levert slechts nog een hoekschop op voor Nauk Breda. Dit willen ze heel snel gaan doen. Maar ik denk dat het gewoon te laat is. Want we zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. De hoekschop vanaf de rechterkant. Via Sarpong gaat dat doen. Alles en iedereen nu zo'n beetje in het strafschopgebied van FC Utrecht. Dan komt die bal voor het doel. Wordt weggekopt en opgevangen door de rover. Die moet hem weer naar de buitenkant brengen. Naar Sarpong. En doet dat ook Sarpong met links. Bal richting de tweede paal. En daar komt Robin Ruiter hoog. Boven alles en iedereen uit. En het is een slimme, goed nadenkende keeper. Want hij houdt de bal even bij zich. Speelt de bal dan de diepte in. Richting uh, Toornstra. Toornstra bal balbezit. Kijkt naar Moelenga Die vraagt. Moelenga krijgt in eerste instantie niet. En in tweede instantie scheelt het een halve meter. Anders had hij de bal voor het binnentikken gehad. Nu was het uh, ten Rouwelaar die ertussen zat. En is het afgelopen. Want Nijhuis heeft voor het laatst gefloten. Publiek tevreden. Utrecht speelde een uitstekende wedstrijd. ook verdient met 4-2.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 ZANG Shining met Where Do I Stand. Goaie Diekels Feyenoord eindigde in 2-2. De gelijkmaker, de 2-2 van Kolder, viel pas in de 89e minuut. En Feyenoord gaf de overwinning dus uit handen. Frank Snoeks en de trainer van Feyenoord, Ronald Koeman. Wat was dit voor wedstrijd? Toch eentje die je in de eerste had moeten beslissen? Nou ja, misschien nog wel eerder. Hè? Want ik denk dat het uh, na een half uur 0-3 moet zijn. Maar dat is niet zo. En uh, hebben we hebben wel vaker moeite mee om, om wedstrijden vanuit de kansen te beslissen. In wat voor staring van de wedstrijd dan ook. De verhouding was 9-1 in de eerste helft. Dat, dat zei in dit geval wel iets over de wedstrijd. Ja, we hebben heel goed gespeeld. <laughs> Zelfs ook uh, in de tweede helft nog uh, grote momenten in de wedstrijd. Alleen het gaat in het voetbal om rendement. Hè? Wat haal je uit je kansen die je creëert. En dat was bij ons uh, misschien uh, 5% of 10%. En bij hun was het uh, 90 nou, dat, dat bepaalt voetbal. En dan, uh, dat u, voelt dit als verliezen? Ja, absoluut. Dat, dat, dit, dit zijn twee punten die, uh, die je verliest. En niet uh, één die je wint. Want het uh, was duidelijk wie, uh, wie de beste was. Uh, wie het beste veldspel had. Wie de meeste kansen heeft gecreëerd. Maar ja, daar win je geen wedstrijd op. Uh, win, wedstrijden win je op rendement van je, van je aanval. En daar zijn we duidelijk tekort te in geschoten. Je staat hier nu heel rustig en beheerst, hè? maar ik wil je ook dit laten zien. Dat vond ik net op het veld nog. Dat was jouw paraplu. Ja, het zijn niet meer de, de paraplu's van vroeger. Hè? Het lag aan die paraplu? Jawel, ja. Die ging kapot, toch? Je was boos? Oh, ja, dat, ja, dat, dat is voetbal, hè. En dat je wel eens boos kunt zijn. En, uh... Maar dat is wel weer weg, hoor. Dat is helemaal weg nu. Kun je dat zo makkelijk eroverheen stappen dan? Jawel, dat heb ik ook tegen mijn spelers gezegd nu. Ik heb, uh, ik heb niet vaak uh, Feyenoord zo goed zien spelen. En wat we willen, wat we, waar we op trainen, uh, wat we voor vandaag... Want Coet is een ploeg wat, wat je snel onder druk zet. Wat zeker thuis uh, vaak bepalend is. Nou, ze hebben 90 minuten achter Feyenoord aangelopen. En, uh, en daar hou ik me ook aan vast. En ja, hoe pijnlijk twee punten verliezen dan ook op dit moment is. Heb je dan uh, ver achter, uh, achter deze analyse aan... ook nog enige bewondering voor, voor Kolder? Die dan de hele avond met dat dikke oog blijft lopen. De pleisters vallen van zijn gezicht af. En dan maakt hij nog 2-2 ook. Nou, natuurlijk heb ik daar bewondering voor. Want ja, die, uh, die is niet kapot te krijgen. En voor dit elftal bij hun heel erg belangrijk. En, en, en Het is een beetje eentje van de oude stempel. En, uh, daar hou je van? Daar hou ik zeker van. Alleen uh, als de muur goed staat... Als je die vrije trap niet geeft... Nee, oké. Okay. Uh, een vrije trap kan altijd ontstaan. Maar een vrije trap kan erin over de muur in de kruising. Maar een vrije trap kan niet aan de buitenkant om de muur heen... en, bin en bij de paal binnenvallen. Dan staat de muur niet goed. En dat zei Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord. Frank Snoeks praat ook met Stefan de Vrij, de verdediger. Hoe is het om opeens twee keer achter elkaar belangrijk te zijn... aan de andere kant van het veld? Ja, ja dat is ook nieuw. Dat is nog niet uh, vaak voorgekomen dat ik... Uh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 ja, mogen zij niks zeggen, denk ik. En, uh, ja, maar die goals gaan er niet in. Dan blijft het 0-1. En dan... Uh... Dan is de rust een gevaarlijk moment, hè? Ja, en dat hebben we ook, dat hebben we ook, daar hebben we ook goed over gesproken in de rust. Maar toch uh, gaat ja, de tweede half, de eerste de beste bal is gelijk raak. Ja, en dan... Uh, ja, dat, dat, dat is dan toch wel uh, vervelend. En dan moet je toch weer door. En uh, daarna pakt het weer uh, redelijk op. En uh, kom je eigenlijk op, uh, goed op 1-2... Daarnaast daarna is eigenlijk ook niets meer aan de hand. En ja, uiteindelijk maken ze het toch nog gelijk. Dus dat is wel heel teleurstellend dan. Ik denk dat het grootste deel van de avond jullie gedacht zullen hebben... Ook, ja, hoe dit ook afloopt, wij winnen. Ja, dat hebben we zeker gedacht. En uh, daarom is het extra zeer dat dat niet is gebeurd. En ja, ik denk dat dat volledig aan onszelf te wijten is... dat we ja, de mogelijkheden die we hebben gehad uh, niet hebben afgemaakt. Zie je dat ook aankomen in die slotfase? Als ze toch wat dichterbij komen, ik weet, dan komt die vrije schop nog. Dan voel, je het dan, voel je het dan al gebeuren? Nou ja, eigenlijk daarvoor niet. Uh, we kwamen niet heel erg onder druk te staan, vond ik uh, eerlijk gezegd. Dus ja, ik had er alle vertrouwen dat we gewoon de winst zouden pakken. Heb je dan wat aan, uh, want je zei dat net, uh, we hebben eigenlijk wel heel goed gespeeld ook. Heb je daar dan wat aan als je straks in de bus zit van ja, we hebben eigenlijk wel heel goed gespeeld? Ja, maar dat gevoel uh, overheerst nu niet. Dat, uh, dat is duidelijk dat uh, teleurstelling overheerst. Dat het, uh, ja, dat het jammer is dat je deze wedstrijd niet wint, maar... Ja, op het spel kunnen we wel verder bouwen, dat zeker. Stefan de Vrij, de verdediger van Feyenoord. Hij scoorde ook nog vanavond de eerste voor Feyenoord. Het werd 2-2. We hoorde ze namelijk, maar hij scoorde. Er gebeurde heel veel met hem in de wedstrijd. En dus ging Frank Snoeks ook naar hem. Dit was een avond die jij niet gauw zal vergeten, denk ik. Nee, dat denk ik niet. Ik denk, uh, ja, ik uh, moest het veld uit... omdat ik uh, mijn contactlens was uh, ja, eruit geslagen, zeg maar... Uh, en, uh, ja, dan kom je in het veld uh, weer in en dan uh, moet je direct de aftrap nemen voor 0-1. Begreep je dan dat die bal in het midden lag? Ja, ik, uh, ik kwam net terug en toen was uh, Feyenoord aan het juichen. Dus ja, dan, dan begrijp je wel dat het, uh, het 0-1 is. Je kunt ook niet even weggaan, hè? Nee, inderdaad. Ja, de ploeg heeft me wel hard nodig. En uh, ja, daarvoor, uh, daarvoor sta ik er. Ik uh, ja, heb mijn bijdrage aan het team en uh, doe mijn best. En uh, ja, probeer iedereen zoveel mogelijk te helpen en uh, mijn stinkende best te doen. Het is wel gelukt. Je gaat er weer uit, vlak voor de rust. En dan denk je van, zou die terugkomen?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 Dus ja, dan strop je de mouwen op en dan uh, ga je ervoor en dan uh, ja, maak je nog de 2-2. Wat moet er gebeuren voordat jij echt het veld gaat? Hadden ze dan ook je andere oog moeten dicht slaan. Ja, maar deze zit nog niet echt heel dicht, want uh, ja, ik, ik kon nog alles goed zien. En dat is, uh, ja, daarom, daarom kan je blijven voetballen, anders moet je er wel uit. Je kon ook goed zien dat daar opeens nog een kans was uh, om het geluk te vinden in één minuut voor tijd met die vrije schop. Ja, ik had uh, Lamboy, die, uh, die stond bij de bal en die zegt van... Uh, ik druk die muur een beetje aan de kant en uh, dan schiet jij hem er langs. En uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat was afgesproken werk. Inderdaad. Ja, en dan uh, ja, maak je één minuut voor tijd uh, de 2-2. En dat is natuurlijk uh, ja, een compliment, denk ik, voor de hele ploeg. Want uh, ja, de eerste helft hebben we het heel lastig gehad. konden we op een uh, grotere achterstand komen. En uh, de tweede helft hebben we iets meer uh, ja, durf en iets meer voetbal in de ploeg uh, ja, getoond. En uh, ja, dan hebben we het Feyenoord ook wat lastig gemaakt. En uh, ja, als je dan nog uiteindelijk 2-2 speelt... Dan, uh, ja, mag je trots zijn op de ploeg. Het oog van je gaat nog alle kleuren krijgen in de komende dagen. En daar ga je nog pijn van hebben ook misschien. Maar het zijn wel de meest glorieuze doelpunten die je zo maakt. Hè. Zo gehavend en al. Ja, zeker. De, deze die, vergeet je niet zo snel. En, uh, ja, het is alleen maar, uh, alleen maar prachtig voor mezelf en uh, voor het team natuurlijk. En uh, kijk die mensen hier uh, ja, in de zoals hoe fantastisch die ons gesteund hebben. Ook bij de achterstand. En als je dan nog de 2-2 mag maken, dan uh, gaan die mensen natuurlijk helemaal uit hun dak. En uh, voor onszelf ook een uh, ja, hele goede opsteker en... Uh, we gaan ja, zo verder, denk ik. Marnix Kolder was dat. En die speelde dus uh, een flink deel van de wedstrijd... met een blessure aan zijn oog. Uh, Frank Snoeks praat daarover... met de trainer van de Go Eagles, Voeke Boy. Voeke, eerlijk zeggen. Hoe vaak heb je gedacht, laat ik dan die Kolder er toch maar uithalen... want dat kan natuurlijk niet verder zo met, met dat oog. En dat loopt straks misschien nog meer schade op. In de rust. Uh, Daar had ik wel het idee van... Nou, dit is uh, serieus. Dan zie je hem toch liggen en... Uh... Boven en onder zijn moest het recht worden. Een behoorlijk ei erop... Uh... Maar ja, het enige antwoord wat hij, wat hij gaf was uh, de, absoluut geen duizeligheid of hoofdpijn en, en dat soort zaken. Dus, uh, ik heb wel eens boxers gezien hè, die neergegaan waren, maar die zagen er beter uit. Ja, nou, volgens mij wordt de wedstrijd dan al afgekapt en dan zeggen ze eruit. En, uh, ja, je weet dat met hoofdschade dat je op moet passen. maar ja, hij, is, hij is eerlijk in die dingen, hij herkent de dingen En de dokter heeft ook zijn verantwoordelijkheid genomen. Als het niet kan, dan uh, stopt het. Maar ik moet je eerlijk zeggen, in de rust had ik wel uh, het idee van... Uh, nou, je hebt ook houtkoop heel lang warm zien lopen. Uh, met het idee van... Ja, als het echt niet gaat, dan uh, moet hij eraf. Maar uh, ja, hij is het toonbeeld van het karakter van dit team. En wordt beloond in de eindfase van de wedstrijd. En dat zegt wel heel veel over uh, Marnix Kolder. Je, je hebt gezegd in de loop van deze week van we hebben nu twaalf punten. Maar we hebben nog niet één bonuspunt. Is dit zo'n bonuspunt? Ja, ja, absoluut. Het is een bonuspunt om, omdat je tegen een topteam uh, een punt pakt. En het is ook een bonuspunt... Uh,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 Nou kijk, dan ga je dat soort risico's niet nemen. Dat is logisch, want je moet ook doorheen durven kijken. Er komen nog veel meer wedstrijden. Alleen, het was niet over het geval. En, en je kunt ook wat repareren. Ik vond dat ons centrum heel goed stond. Op rechts hadden we verdedigend wel, wel een probleempje. Nou, dat was de tweede helft beter. Ja, en, en wij kwamen aanvallend beter in het spel in de tweede helft. En na de 1-1 hebben we bij Vlaar geweldig gevoetbald. Uh, dus ja, dat kunnen we dus ook brengen. In de eerste helft uh, hadden we het gewoon heel erg moeilijk. Foucault, de trainer van de Go Ahead Eagles, dat met 2-2 gelijk speelde tegen Feyenoord. Een bonuspunt dus voor de Eagles. De tweede helft van Heerenveen Vitesse is begonnen met een 1-0 voorsprong voor de Vriezen, Henk Kok. Ja, we hebben alweer bijna twee minuten gespeeld in de tweede helft. En het ene doelpunt werd op magistrale wijze gemaakt door Finn Bogerson. Vitesse is nu aan de bal. de bal die wordt breed achterin gespeeld. Wordt hij nog binnengehouden daar aan de linkerkant door Van Aanholt. Ja, net denk ik. Maar Heerenveen heeft het overgenomen via Slagveer. Slagveer probeert die bal af te spelen. Een hele zwakke paas. En dan kan Vitesse de aanval overnemen via Pruppen. Wordt die bal ook weer een hele slechte paas. Maar die komt toevalligerwijs nog wel terecht bij de invaller Kajzasvili. Die is in het veld gekomen voor Leerdam. De val van uh, Vitesse. Nu uh, via Atsu. Atsu legt hem even de uh, breed op de inkomende De linkerverdediger van Anod. Van daar weer in de breedte naar uh, Brupper. Dat schiet allemaal weinig op. En staat Havenaar in buitenspel? Jawel. En hij raakt even de bal aan. En dan gaat ook de vlag van de grensrechter omhoog buitenspel uh, voor, uh, voor Havenaar. Vitesse heeft uh, in de eerste helft aanvallend heel weinig uh, laten zien. Ik heb al een vrije schop Heb ik uh, heb gememoreerd in een kopbal van Kasia en ook nog een kopballetje van Havenaar naar een hoeskop. Maar verder heeft Vitesse aanvallend Dat gewoon uh, laten Afweten tot dusver in de wedstrijd. initiatief ligt nu ook weer aan het begin van die tweede helft. Ligt dat eigenlijk bij Herenveen? Kan die voorzet komen van La Parra? Het bal gaat over de doellijn en zal er zal waarschijnlijk gewoon een hoekschop zijn voor Herenveen. Jawel, een hoekschop aan de linkerkant van het veld. Wordt die nog genomen door Sijeg? Wordt even afgewacht over het algemeen. Ja, Sijeg die gaat die hoekschop nemen. Sijeg een hele goede middenvelder bij Heerenveen met een prachtige trap. En ook met een man die direct diepte ziet in het spel. Die heel goed klikt met Finn Bokersom. De hoekschop moet nog wel. Worden we genomen? Komt die hoekskop? Komt hoog voor de goal? Wordt die ingekopt? Jawel, het doelpunt. En wie kopt die bal dan binnen? Ik denk dat het ook tiekbaar is geweest. Ik weet eerlijk gezegd niet wie die bal heeft binnengekopt. Het is inderdaad ook tiekbaar geweest. En zo staat uit die hoekskop van Sieg staat Hierveen op 2-0 door Otigba, de centrale verdediger... die mee naar voren was gekomen. Hij moest even wat bukken... maar hij kopte die bal toch achter... Piet Veldhuizen. De twee keer achterin... wat verbijt tussen Piet Veldhuizen... en Jan-Ari van der Heijden. Maar de kopbal... van Otigba was onhoudbaar voor Veldhuizen. En zo is Heerenveen heel goed... begonnen naar die tweede helft. En kijk, Vitesse tegen een 2-0-achterstand aan. Dat wordt buitengewoon moeilijk... voor de Arnhemmers. Want de Heerenveen beschikt... over twee hele snelle buitenspelers. En dan kun je op de counter spelen. En als je... Die de counter dan een paar keer goed uitspeelt, dan vrees ik het ergste voor Vitesse. Althans, het is allemaal theorie. De praktijk moet het uitwijzen. Maar het feit is dat hier veen op 2-0 staat tegen Vitesse. 2-0 bij Twente Ajax, Bastiglund. 1-0 nog altijd. We zijn drie minuutjes onderweg. Twente heeft een kansje gekregen, omdat de uh, Silissen. ...waar het slordig een bal wegtrapte. Dat deed hij in de voeten van Promes. Nou klinkt dat eigenlijk gevaarlijker dan dat het was. Want Promes stond op 40 meter van het doel, maar toch. Die gooit er een sprintje uit. En vanaf een meter of 20 dacht hij, nou schiet ik maar eens. Maar die bal werd door Sillis en weer gekeerd. Tweede heeft de bal via Gutierrez. Aan de linkerkant is een beweging bij Koppers. Dat heeft Gutierrez gezien. Prachtig balletje binnendoor. Koppers nu op het punt van het strafselgebied. Geeft de bal mee aan Die rommelt zich er langs. En wil dan een voorzet geven... Vindt dan dat die bal op de hand van Van Rijn komt. Nou zou dat al het geval zijn geweest denk ik dat Van Rijn daar helemaal niets aan kon doen. En dus is het Fink, de scheidsrechter die vrij terecht. En resoluut en ook ogenblikkelijk tegen Tadic zegt nee hoor. Hier gaat geen penalty komen, wel een hoekschop. Verhouding hoekschop 4-0 inmiddels. En de hoekschop voor Twente die vanaf uh, de linkerkant komt. Indraaiende bal, Tadic staat daarbij. Dan staat Egan bij en een van die twee moet de bal dan voor het doel gaan brengen. En nu staat Twente eigenlijk met het halve elftal op de penalty stip. En gaat iedereen inlopen. Dat is een nieuwe variant. De bal wordt weggekopt door Siem de Jong. Die zich dan merkwaardig genoeg nog wat boos maakt. Terwijl in zijn rug blijkbaar ploeggenoten zich niet aan de afspraken hielden. Wat nog omkijkt en wat roept. Ajax wil inmiddels gaan counteren. Maar Twente heeft de bal... In de laatste lijf hier koppers werd de andere kant op getrapt. Die bal komt per keer in de post terug. Dan moet koppers nog eens de lucht in. Moet Thadis de lucht in. En dan heeft Twente de gesproken de schaapjes wel weer op het droog. En de bal in bezit. Thadis, middenlijn. Paas, ik Promes. Een van de twee. Promes klapt. Maar ziet de bal aan zich verwijderen. Ook, omdat de bal net te scherp aangesneden is. En dan ook weer over de zijlijn rolt. Zoals we eigenlijk in eerdere toppers van deze competitie ook al hebben gezegd. Het is echt niet altijd even goed. Het is wel spannend dat het niet even goed is. Blijkt nu nadat Veldman de bal ongelooflijk stom zomaar ...uitverdedigd in de voeten van Ebesilio... ...die hem dan op zijn beurt even ongelooflijk stom... ...zonder dat er ook maar enige druk is... ...weer over de zijlijn had lopen... Nu is Denswil de man in balbezit. En wordt hij wat opgejaagd, wat onder druk gezet door Egan. Gaat de bal naar de buitenkant, naar Boijersen, Die neemt wat risico door de bal tussen drie tegenstanders door te spelen. Maar de bal komt aan bij de Jong. Die steekt nu de middenlijn over. Aan de rechterkant is Van Rijn mee. Paas van de Jong is met te veel risico. Twente zit ertussen. Gutierrez ontwijkt één tackle, maar niet de tweede van Sim de Jong. Zo neemt Ajax over. Fischer zou eens kunnen schieten van 20 meter. Laat het dan aan Serrero. Die komt helemaal aan de buitenkant uit. Dan moet er eigenlijk een voorzet komen. Die bal komt ook maar laag. En die wordt dan door Benson weggetrapt. Hoewel je dat denk ik strikt genomen niet eens zo mag noemen. Die ziet de bal eigenlijk tegen zijn voeten aanstuiteren. En veegt dan nog eens een keer naast. zodat de bal wat meer snelheid krijgt. En aan de andere kant van het speelveld over de zijlijn gaat. Zo mag Ajax dat dus nog altijd tegen een 1-0 achterstand aankijken hier in Enschede. Nou nu 50 minuten en 30 seconden weer gaan ingooien. En bouwen aan de volgende aanval. En die volgende aanval moet dan gestalte worden gegeven door de centrale verdedigers. Die opnieuw, maar dat de bal eerst terug moet, worden aangespeeld. De Jong, ruzie met de bal. Voor de zoveelste keer, overigens, ruzie met de bal. Het is echt nog niet zijn avond. De avond van de aanvoerder van Ajax. Nu krijgt hij trouwens een tikje mee van Gutierrez, die zijn voet even laat staan. Terwijl de Jong probeert de bal, die hij dus in eerste aanleg niet onder controle kreeg, nog terug te spelen naar de laatste lijn. Hij wordt er geschept eigenlijk. Daar had je ook een gele kaart van mogen geven, denk ik. Dat doet zich de Vink niet. Wel een vrije schop voor Ajax, die alweer aan de linkerkant van het speelveld ligt bij Boilersen. Terug naar Denswil. Twente groepeert zich nu zeg maar van de middenlijn. Daar staan de aanvallers. In de laatste lijn halverwege de eigen helft. ijs probeert de bal er nu overheen te leggen. de achter te steken. zien de jongens doorgelopen maar de bal komt niet aan. de uitverdering van Twente is slordig. Dat zagen we ook al in het laatste kwartier van de eerste helft. Dat Twente niet zo op bal vast meer was. En zich wat meer terug liet dringen bovendien. Er komen nu wat mensen de de out uit ook om maar weer eens wat aanwijzingen te geven. Ajax ziet de aanval even goed stranden. Niet zozeer in schoonheid trouwens. Blind wil dan de aanval van Twente onderbreken die zich in gang had gezet via Egan. En houdt Egan dan even vast. 10 meter over de middenlijn. Vrij schop voor Twente. Nu is het publiek aan die kant boos dat er geen, geen kaart volgt. Die heeft Vink nog niet hoeven geven in een uh, vrij eerlijke wedstrijd overigens. Wat Twente nu de volgende avond ziet mislukken omdat Egan... De bal onder zijn voeten laat doorlopen en dan is hij prooi voor Simmessen. Wat gebeurt er in de tweede helft nog meer dan dat we in de eerste 51,5 minuut hebben gezien? Nou ja, vermoedelijk dat Ajax vroeg of laat wat meer druk zal moeten geven op dat doel van Twente. Daar is het dan voorlopig nog niet van gekomen. Heerenveen staat met 2-0 voor, dus Vitesse moet snel wat doen. Willen ze nog uh, iets halen? Henk Kok. Ja, dat moet inderdaad snel gebeuren. Maar wat ik tot dusver heb gezien in de tweede helft... was een enkele hoekskop van Vitesse. Die eerste hoekskop die werd bij de eerste paal weggewerkt. En leefde leverde nog een tweede hoekskop op. En toen viel op dat Finn Bogenzon bij de eerste paal die bal weghaalde. De hoekschop van Vitesse wordt door Finn Bogenzon... de spitsspeler van Heerenveen die dat prachtige eerste doelpunt maakte nu misschien een kansje voor Havenaar. Laat ik dat eerst even naar kijken. Havenaar legt de bal terug. Is het Pierson. Ja, Piazon die stopt die bal binnen. Hij stond helemaal vrij. Pierson is toch de man die dit soort kansjes weet te benutten. Hij was tegen NEC, was hij terecht zeker. Toen maakte hij in de laatste minuut hij een doelpunt. En hij maakt nu zo'n totaal komt hij op vier doelpunten. Deze uh, Pia Son. een uh, Braziliaan uit Sao Paulo. Een uh, goede voetballer eerlijk gezegd. Ja, het was even dat die havenaar stond. Havenaar kon zelf vanuit je moeilijke hoek, die scherpe hoek, kon hij niet op goal schieten. Had hij misschien wel kunnen doen, maar hij zag Pierson in een betere positie staan. En heel uh, precies legde Pierson die bal achter uh, Noordveld. En zo is de spanning terug in deze wedstrijd. Terwijl Herenveen in de eerste helft te veel kansen heeft laten liggen. Laat ik kijken wat Herenveen nu weer gaat uh, doen. Het is een slag weer. Slag probeert dan Zangnari van der Heijden te gaan. heeft daar een overtreding voor uh, nodig. De centrale verdediger van Vitesse. Een vrije schop voor de Herenveen Een meter of 10, 15 over, tien, vijftien, uh, over uh, de middellijn. Maar met het feit dat uh, Finn Bogelson bij de eerste paal... dus zojuist juist een hoekschop wegwerkte... wil ik eigenlijk zeggen dat het veel meer is dan een puntspeler van het bv zich Overal op het veld is voortdurend speelbaar En hij wordt in onvoldoende mate... Wordt die afgeschept door de verdediging van Vitesse of wordt hij overgenomen door de middenvelder. bal is uh, over de zijlijn gegaan. En Vitesse gaat op eigen speelhelft. Een meter of een van de kornevlag gaat uh, Vitesse ingooien. En zo komt onverwachts komt toch weer de spanning terug in deze wedstrijd. Van als je na 8 of 10 minuten met 2-0 voor staat in de tweede helft. Dan moet je dan natuurlijk enige tijd uh, vasthouden. Gewoon die voorsprong uh, vasthouden. Dan raakt zo'n tegenstander wat meer ontmoedigd. En nu krijgen ze ongetwijfeld weer een nodige lef. Uh, Vitesse, bal wordt breed gespeeld. In de verdediging uh, van Heerenveen wordt even teruggespeeld door Van Anholt op Noordveld. Noordveld brengt die bal weer in het spel. Dan gaat die bal naar de linkerkant van het veld. En dat wordt even niet goed ingegrepen. Er wordt een counter opgezet. Die bal die wordt gespeeld door Pierson naar Atsoe. Atsoe kan die bal niet bereiken. Slotig uitverdelen door Heerenveen. Maar nu moet het dan eindelijk wel gebeuren. Dan gaat die bal naar de rechterkant. Hij ging naar de slagveer. Slagveer kan die bal die binnen houden. Vitesse gaat ingooien. Ruim 10 minuten gespeeld in die tweede helft. De stand is 2-1 voor Heerenveen. De stand is 1-0 voor FC Twente. Bas Tichler. Oh, we zijn aan het einde van dit uur. Ja, het is gewoon 2-1-0 bij Twente Ajax. En Heeren van Vitesse dus 2-1. We zijn terug naar Marielle Hagman met het NOS Journaal. NOS 1. Sport op Radio 1. De Eredivisie volgen om 2 uur. Herakles, NEC. Ja, plotseling staat hij vrij voor de gok. Het flitsen in de perstribune en de slotfase in langs de lijn. En ook plek Ado. En de schot die dat maar een centimeter naast gaat. Groningen PSV. Van Pandoor. Daar gaat-ie. En om half vijf AZ kan buur. Wegdraaien, de 1-0. Verder hockey, wereldbeker, veldrijden en judo. En nog langs de lijn, morgen nog 2 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.